Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een raketaanval op een ziekenhuis in de Gazastrook... zijn zeker 500 mensen om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse overheid zijn de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen. In Israël zeggen ze dat ze niets te maken hebben met de aanval... vertelt correspondent Nazra Habiballa. Het is niet voor het eerst dat Israël de schuld legt bij een falende raket... die vanuit de Gazastrook zelf wordt afgevuurd... en dat verschillende partijen naar elkaar wijzen... Een onderzoek zou moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd... maar dat wordt vaak geweigerd. Maar de Arabische wereld is het er in ieder geval over eens. Zij leggen de schuld van dit bombardement bij Israël. Het ziekenhuis zat vol met patiënten. Ook schelden er veel mensen voor de raketaanvallen... op andere plekken in de Gazastrook. In het Zuid-Hollandse Blijswijk zijn zes mannen opgepakt... die bezig waren met het lossen van 7700 kilo kook uit een vrachtwagen... De douane in Antwerpen had het speel eerder gevonden tussen bananen. Daarna volgde een speciaal politieteam die vrachtwagen tot aan Blijswijk. Daar werden de zes mannen dus aangehouden. In een andere vrachtwagen is gisteravond een hoop sinaasappels verloren. Het gebeurde in Wateringen, dat is in de buurt van Den Haag. De trailer kreeg waarschijnlijk een klapband. Daardoor rolde ruim 14.000 sinaasappels uit de wagen. Het fruit belandde op de weg in de berm en in een sloot. De weg was een tijd afgesloten. En de BCC houdt alle winkels voorlopig dicht. De elektronica-keten is failliet. En sinds gisteren was er daarom een uitverkoop. Op sommige plekken liep dat uit op chaos. Mensen trokken showmodellen van de muur en bedreigde personeel. Door de sluiting stonden deze koopjesjagers in Breda voor een dichte deur. Ik oh, gauw even mee profiteren, maar helaas. Wat komen jullie doen? Vraag hoe het zit met mijn wasmachine. Dat heb ik al twee weken geleden besteld en het zou hier afgeleverd worden. Maar het is er nog steeds niet. In Hengelo hangt er een briefje op de winkel waarop staat dat de medewerkers even tot rust moeten komen. En het weer nog veel wolken en vanavond en vannacht ook buien. Tot die tijd blijft het wel lange tijd droog, bij 12 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is begonnen en er is ook een ongeluk gebeurd op de a 9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 Waiting for this feeling that I'm drowning into subside. You make me swim like a beginner, like I'm new and alive. And all these words don't come. to get it out. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Wereldleiders spreken hun afschuw uit over de aanval op een ziekenhuis in Gaza stad gisteravond. Daarbij kwamen volgens Palestijnse autoriteiten zeker 500 patiënten en vluchtelingen om het leven. Op verschillende plaatsen braken gisteravond protesten uit tegen het geweld en ook tegen Israël. Op de bezette westelijke Jordaan-oever waren rellen. In Nederland waren demonstraties in onder meer Amsterdam en Den Haag. Joran van der Sloot heeft tegenover de Amerikaanse justitie bekend dat hij Natalie Holloway in 2005 heeft vermoord. Dat meldt de Telegraaf. Het weer vanuit het zuiden, langzaam meer bewolking, maar het blijft tot in de avond droog. Het wordt vandaag 13 tot 17 graden. Het, ritme. het ritme. ritme van ZFM. mm omdat ik dan dus mag. Mijn baas begreep me niet. Hij reageerde negatief. Ik heb het proberen, geprobeerd. En daarna werd ik agressief. Wat ik voelde. Te doen. Mijn vriend zijn in vakantie, maar ik had helemaal geen poen Wat ik dacht, dat is nog steeds van kracht. Oh was ik maar een gijzelaar Klaar. Dan kon ik altijd kwam en En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van Yeah, I'm so de zorgen in je pop zijn bovenal grauw. Dus je partyt er een bos overal wow. Je doet wel braaf, maar je hoopt op je stouts. Want zoenen is zilver en bonen is goud Straks leggen we vaster dan een fotozaal. Door en door als je ook Ono's rouw. Iets lekkers aan de haak slaan, dan hoop je dus nauw. Doet je zoveel suikerzaal, een lood uit de klauw. Je weet dat er meer is dan gewoon maar wat laus Als je rode brieses maakt, dan stoken of saus. Je voelt je overhoop en wanhopig benauwd. switch aanlopend op blauw. En je lichaam heeft de vorm van een slopende bouw. Want je enkel ligt nog gauw overhoop met je mouw. Doe maar net alsof je showt met een poze zo rouw de flow nou of sta hopeloos in de kou. Dans maar, dit is nu die lekkere dansplaat. chans maar, maar. ook oh, als je zeker helemaal geen kans maakt. Chance maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. chans maar en oh. Op deze plaatje ken ik de hele Good Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen. Draai die plaat in de show en de beelden gaan swingen. Dans vloer, versjans voer, is het het mooie medium. En vroeger door iedereen van die rode palladiums. Leren medaillons, roven door doordacht. Hoge adidas of die gevochten van dat. Veel minder herkent was hip op de shit. GP was militant en R&B swing B. Wat was dat ding nou? Dat was dat ding niet. Je hoefde die beat niet, al had het die swing niet. Killen op Paris of dansen op King B. Nou maar vergip op BBC, kick, snare, hi-hat, vond ik het vrij vet. Eric B and Ra. Tough crew tot hij en guy en ultra. Jullie tijd was hype, hè. Dans maar, dit is nu die lekkere maar, Chans maar. Oh, kansje, zeker helemaal geen kans. Maakt. Chans maar en dans maar. Want dit is nu die lekkere maar, Chans maar en oo. Oh. Op deze potje ken ik de hele nacht we daar.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 O, als je zeker helemaal geen kans maakt, Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat, Chans maar en au. Oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. Dans maar, dit is nu die lekkere danslaat, Chans maar. O, als je zeker helemaal geen kans maakt, Chans maar en dans maar, want dit is nu die lekkere danslaat, Chans maar en au. Oh. Op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. But a slow-glowing dream That you're free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 Served a 12-month tour duty, but was exposed to hostile.